een Klomp met het NOS-journaal. De advocaat van de Amsterdammer Hamza B. gaat in beroep tegen de uitspraak van het gerechtshof in Marokko. In hoger beroep kreeg Hamza B. opnieuw 20 jaar cel. Volgens het gerechtshof is hij medeplichtig aan de dubbele liquidatie in de Amsterdamse staatsliedenbuurt drie jaar geleden. DNA-materiaal, glasplinters en een masker waren daar voldoende bewijs voor. Maar de advocaat van B. zei dat de Nederlandse recherche racistisch is en beïnvloed door rechtse politiek. Daarom zou het onderzoek niet betrouwen... Zijn en gaat de advocaat de uitspraak opnieuw aanvechten. Op het spoor bij Axel in Zeeuws-Vlaanderen kunnen zeker tot maandag geen treinen rijden. De rails is daar zo ernstig beschadigd. door een ongeluk afgelopen middag dat het dagen duurt om het spoor te repareren, meldt omroep Zeeland. Een goederentrein botste bij Axel op een vrachtwagen. Zowel de chauffeur als de machinist bleven ongedeerd. De agent die vorig jaar informatie niet doorgaf na een terreuraanslag in Brussel... heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen van twee maanden. De agent kreeg een tip na de aanslag in het Joods museum over de gebruikte Kalashnikov... Die informatie bleek uiteindelijk niet te kloppen, maar de agent werd dus toch vervolgd. De advocaten van de man gaan in beroep. Bij de aanslag op het museum vielen vorig jaar mei vier doden, onder wie twee Israëlische toeristen. De vermoedelijke dader werd later opgepakt in Frankrijk. In de poolfase van de Europa League hebben afgelopen avond drie Nederlandse clubs gespeeld. AZ leed zijn tweede nederlaag. FC Augsburg, hekkensluiter in de Bundesliga, won in Alkmaar met 1-0. In Istanbul verloor Ajax van Venerbatje met 0-1. En Groningen speelde gelijk tegen Slovan Liberec. In blessuretijd werd het 1-1. Het weer nog, hier en daar opklaringen en het blijft droog... bij minima tussen de 7 en 12 graden. Morgenochtend begint grijs, maar af en toe ook periode met zon. Smiddags neemt de bewolking weer toe, het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met nu de nacht. Wil en hoe ik het bedoel. Je kan vertellen hoe ik het, de vader in je mond de licht vol op je haar, maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Je kan wel merken hoe je kijkt wat ik van je denk, je ogen steeds opwijs. Je kunt wel voelen hoe ik om je heen, tijd van jou Waar voel ik nu leef, maar ik kan veel beter zwijgen. Wat ik met je wil en ook naar wanneer Je kan raden, want je zegt zelf als ik je vertel Dat ik op je van maar ik kan veel beter zwijgen Ik kan zingen van geluk, want als ik niks probeer dan kan er ook niks stuk ik Wil je daar aan achter kijken tot ik alles van je weet Met alle mensen Wer gelijke mensen die ik toch vergeet ik Wil je allemaal laten rennen dat je ook iets in me ziet Wil je rand leren kennen maar misschien wil jij dat niet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 Watching young lives shake, send minor keys, solutions and remedies, enemies becoming friends when fitting in.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 I'm gonna shop. Oh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 all